Het andere schip, een documentairehoerspel over het vergaan van de Titanic door Arthur Twinson. De mooiste schip uit dat tijd zonk tijdens haar allereerste overtocht nadat ze met een ijsberg in aanvaring was gekomen. Iets meer dan 760 passagiers en bemanningsleden gingen in de reddingboten en werden enkele uren later opgepikt door het lijnschip Carpathia. Meer dan 1500 mannen, vrouwen en kinderen stierven in het ijskoude water de bevriezingsdood of gingen met het schip dan onder. En nu blijkt dat de meesten daarvan gered hadden kunnen worden. Op een bepaald ogenblik in die twee uur en veertig minuten die het duurde, voordat dit zogenaamde onzinkbare schip onder de oppervlakte was verdwenen, zagen op een van de meest rustige nachten, met het kalmste water dat men zich maar denken kan, de mensen aan boord een ander schip op een afstand van amper een paar mijl. Maar in weerwil van alle pogingen om hun aandacht te trekken, radioberichten, lampzijnen en vuurpijden, koerst het andere schip weer weg. Wat was dit voor een schip? En wat voor gezagvoerder was dit, die een tragedie voor zijn ogen zag afspelen en die er niets aan deed? Er werden na de ramp in Londen en Washington officiële onderzoeken ingesteld. Het Engelse onderzoek, dat onder leiding stond van Lord Mercy nam 36 dagen in beslag. Er werden tientallen getuigen gehoord. Men stelde zich 26 vragen over alle mogelijke oorzaken om het ondergaan van de Titanic. Vraag 24b was kort en bondig en kort en bondig was ook het antwoord van Mercy. Welke schepen waren in staat hulp te bieden aan de Titanic? En als er schepen waren, hoe is het dan mogelijk dat de Titanic pas assistentie kreeg... Toen de Carpathia arriveerde? Het antwoord, de Californian. Zij had de Titanic tijdig kunnen bereiken als ze dat geprobeerd had toen ze de eerste vuurpijl zag. Zij heeft dat niet geprobeerd. Er zijn vele mythen en legendes in omloop omtrent de ondergang van de Titanic. Dit is er één van, en misschien zelfs wel de vreemdste. Want nu, na vier of vijf jaar diepgaand onderzoek, is het mogelijk met enige zekerheid te beweren wat sommigen toen al zeiden, de conclusie die Mercy trok, was fout. Dit tribunaal waarbij Sir Rufus Isaacs optrad als openbare aanklager, hield geen rekening met de feiten die naar voren werden gebracht, of interpreteerde die verkeerd. Kapitein Lord, gezagvoerder van de Californië, werd het slachtoffer van een grove en onvergevelijke gerechtelijke dwaling. De waarheid was, wat hij altijd heeft staande gehouden, dat zijn schip gedurende die hele nacht zich op minstens 19 en waarschijnlijk zelfs op 30 mijl afstand van de Titanic bevond. En dat hij dus niets van de ramp wist en er ook niets van had kunnen weten. Maar hoe en waarom kwam deze vergissing nu tot stand? Het onderzoek vond plaats in de reglementen op de koopvaardij uit 1894. Kapitein Lord legde zijn verklaring af op de zevende dag voor een van de kroongetuigen van de Titanic was verhoord. Voor zover hij of wie dan ook op dat tijdstip al betrokken was, hij probeerde toch alleen maar het hof te helpen en ertoe bij te dragen het mysterie omtrent de ondergang van het Titanic op te lossen. Hoe was het mogelijk geweest dat dit schip op een ijsberg was gestoten en gezonken? In antwoord op een vraag van de openbare aanklager zei hij dat hij in de nacht van die zondag, de 14 april, een westelijke koers had gevaren op weg naar Boston, maar dat hij op een veld van ijsschotsen was gestoten dat zich, voor zover zijn oog reikte naar het noorden en zuiden uitstrekte. Het was vanzelfsprekend te gevaarlijk om te proberen daar in het donker doorheen te breken en dus veranderde hij om 10 uur 21 de koers. Hij legde de boeg in oost-noordoostelijke richting, zette de machine stop en bleef in die positie liggen tot het de andere ochtend licht werd. Dat was tot zes uur. Om een uur of elf s avonds zag u de lichten van een schip. Ja, dat is juist. Die lichten naderden u? Ja, uit oostelijke richting. Aan welke kant was het? Achter? Van stuurboord. Heeft u toen iets gezegd tegen uw markoenist? Ja, ik ben naar zijn hut gegaan en hem gevraagd met welke schip hij contact had gehad. Hij zei alleen maar met de Titanic. Dacht u dat het schip dat op u aanhield de Titanic was? Nee, ik zag dat het de Titanic niet was. Hoe kon u dat zien? Je kunt je vanwege de groet van lichten in dat soort schepen nooit vergissen. Bleef u het schip dat naar u toe in de gaten houden? Jawel. Tot hoe laat? Tot half twaalf. Ik stond er op dek naar te kijken. En al die tijd waren de machines gestopt? Ja, we lagen stil. Heeft u de derde stuurman opdracht gegeven contact op te nemen met dat schip? Ja. Hoe is dat gebeurd? Met een morselamp. Kreeg hij antwoord? Nee. Hoe groot schat u de afstand tussen u en dat schip? Ongeveer vijf mijl. Zoveel? Zo ongeveer wel, geloof ik. Kapitein Lord keek naar een schip dat hem van 11 uur af ongeveer naderde. Plus minus half 12 was dat schip vijf mijl van hem verwijderd. Niet tegenstaande ontkenning van Lord beweerde Mercy in zijn rapport dat dat schip de Titanic was geweest. Maar wat deed de Titanic nu op dat tijdstip? Om half 12 koerste zij met een snelheid van 22 knopen in westelijke richting. In het kraaienest, 95 voet boven de zeespiegel, zaten twee man op de uitkijk, Reginald Lee en Frederick Fleet. Zorgvuldig keken ze uit naar ijsbergen. Ze zagen er een, maar niet vroeg genoeg, omdat hij met de donkere kant naar hen toegekeerd was. Om 11.40 uur kwam de Titanic ermee in aanvaring. Op de vijftiende dag van het onderzoek werd Fleet door de openbare aanklager verhoord. Toen u naar boven ging. ...naar het kraaiennest om ongeveer tien uur. Was de lucht toen helder? Jawel. Kon u de horizon duidelijk onderscheiden? Tijdens het eerste gedeelte van onze wacht wel. Wat veranderde er dan eigenlijk precies... na dat eerste gedeelte van de wacht? Het werd een beetje heier. Vlak boven de waterlijn? Een ja. soort nevel? Ja. En daardoor kon u de horizon niet meer duidelijk zien? Het was nauwelijks de moeite waard. Nee, heeft u daar nog met uw collega over gesproken? Ja, ik heb gezegd dat het een beetje heilig werd. Toen u die nevel voor het eerst opmerkte... was er toen iets in zicht? Nee. Belemmerde die nevel uw uitzicht? Nee, we konden even goed zien. Ik geloof, meneer de president... dat het aanbeveling verdient even stil te staan... bij het getuigenis van wie. Luister goed, Vliet. Ik heb diezelfde vraag gesteld aan je collega. En ik zal je nu zijn antwoord voorlezen. Heeft u dat waas opgemerkt toen u op wacht kwam of kwam dat later opzetten? Het antwoord? Het was toen nog niet zo duidelijk. Het viel niet erg op. Maar wij hadden toch heel wat werk om er doorheen te kijken vlak nadat we op wacht waren gekomen. Mijn maat, dat ben jij, Vliet, zei... Nou, als we daar doorheen kunnen kijken, mogen we van geluk spreken. Dat heb ik nooit gezegd. Dat heeft u nooit gezegd? Nee. Het is misschien dienstig te verklaren, meneer dossier dat ik niet geneigd ben al te zwaar te tillen aan de getuigenverklaring van meneer Lee op dit punt. Het stemt niet helemaal overeen met wat andere getuigen hebben beweerd. Ik heb de indruk dat hij zelf naar een verontschuldiging voor het feit dat hij die ijsberg niet heeft gezien en dat hij meende daarom een dichte nevel te moeten scheppen. Het is een feit dat zowel voor als na de aanvaring de lucht helder was. Na de aanvaring bleven Fleet en Lee in het kraaiennest tot ze om middernacht werden afgelost door de twee volgende uitkijken. De heer Scanlon, vertegenwoordiger van de vakvereniging van Zeelieden, nam het verhoor van Fleet over. Ik zou u de volgende vraag willen stellen. Voor u van boord ging van de Titanic, heeft u toen de lichten van een ander schip in de buurt gezien? Er was een licht, bakboord voor. Heeft u dat licht, bakboord voor, gezien voordat u het kraaiennest verliet? Nee, dat moet om een uur of een geweest zijn. Wanneer verliet u de Titanic? Hoe laat? Ik denk dat ik omstreeks één uur in de boot ging. Rond diezelfde tijd zag u dat licht? Iets daarvoor, maar ongeveer dezelfde tijd. Om half twaalf keken kapitein Lord en de derde stuurman van de Californië naar een schip dat maar vijf mijl van hen verwijderd was. Om middernacht konden de uitkijken in het kraaiennest van de Titanic... Fleet en Lee geen enkel schip in de buurt zien... Mercy ging uit van de veronderstelling dat de nevel niet dicht genoeg was om het uitzicht te belemmeren. Toch staat er in zijn rapport dat de Californian de Titanic zag en dat hoewel Fleet en Lee geen enkel schip zagen, de Californian daar al die tijd was. Laten we nu nog eens even bij de Titanic blijven en luisteren naar de verklaring van de heer Boksel, de vierde stuurman. Hij werd ondervraagd door de heer Esket. Hij verklaarde dat hij bezig was aan bakboot de reddingboten neer te laten toen er iemand een licht voormelde. Ik kon dat licht met het blote oog zien, maar ik kon niet onderscheiden wat het was. Met behulp van een verrekijker ontdekte ik dat het de twee toplichten van een schip waren. Kon u zien hoe ver ze bij u vandaan was? Uh, nee, nee, dat kon ik niet. Maar ik had ondertussen die vuurpijlen laten halen, die ik afstak, en ik keek naar het schip. Hoeveel vuurpijlen stak u ongeveer af? Ja, dat zou ik u niet precies kunnen zeggen. Uh, ongeveer een stuk, of, een stuk of acht, schat ik zo. Kunt u beschrijven wat voor effect deze vuurpijlen ongeveer hebben? Ja, ze hebben een lichtende staart en dan exploderen ze in de lucht tot stelletjes. En u keek naar de lichten van dat schip terwijl u de vuurpijlen afvuurde? Ja. Bleven ze op hun plaats? Ik keek eigenlijk meer naar dat schip op dat ogenblik en uh, ze hield op ons aan. Ze lag dwars van ons. De enige beschrijving die ik van het schip geven kan is dat het een viermaster was, een stoomschip. Daar hield ik haar tenminste voor. Gaf dat schip, voor zover u kon zien, enig antwoord op uw vuurpijlen? Uh, ik heb het niet gezien. Uh, sommigen beweerden van wel, anderen weer niet. Toen kwam ze dicht genoeg bij om morses te geven. Ik zijnde, met een morselamp. U dacht dus dat ze dicht genoeg bij was om morsesijnen te geven? Ja, dat dacht ik. Ik denk dat nog steeds. Ik gaf ze op enige wijze antwoord op uw morsesijnen? Sommigen beweren dat ze lichten zagen. Ik heb ze niet gezien. Hoe groot schat u de afstand tussen u en haar? Toen ik haar zijnde, schat ik haar uh, vijf of zes mijl weg. Toen draaide ze langzaam om en op het laatst kon ik alleen haar licht op de achtersteven nog zien. Dat was vlak... Voor ik in de boot ging. Concludeerde u daaruit dat het schip omdraaide en in tegenovergestelde richting wegvoer? Ja. Hoe lang zijn u ongeveer voor u meende dat ze omdraaiden? Dat, dat, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Hoeveel tijd voor het schip zonk ging u in de boot? Nou, dat kan ik ook niet precies vertellen. Uh, maar ik denk dat dat ongeveer, ongeveer een half uur was. Dat zou dus omstreeks tien voor twee zijn geweest. Er zijn nu uit vele getuigenverklaringen van opvaarden van de Titanic een aantal belangrijke feiten naar voren gekomen. In de eerste plaats was het schip dat de heer Boksel zag in beweging. Het koerste na middernacht op de Titanic aan. Maar de Californian lag vanaf anderhalf uur voor middernacht stil. Het schip dat aan boord van de Titanic werd gezien was weer in beweging maar koerste nu voor twee uur s'nachts van haar weg. Maar de Californiën lag stil tot zes uur ochtends. Het schip dat aan boord van de Titanic werd gezien, kon dus niet de Californiën geweest zijn. In de tweede plaats lag het schip dat werd gezien bakboord voor, ten opzichte van de Titanic ergens ten zuidwesten van haar dus. Maar van de Californiën is bekend dat ze zich noordoostelijk van de Titanic bevond. Daarom kan dat schip dus niet de Californiën geweest zijn. Ten derde, in de loop van de nacht, zwaaide de Californiën langzaam om. Haar boeg wees naar het zuiden, de achtersteven naar het noorden. Dat wil zeggen, haar achtersteven draaide van de Titanic weg. Toch zag de heer Boksel en andere getuigen die even positief in hun verklaringen waren, een achterlicht. Het schip dat zij zagen, kon dus de Californiën niet geweest zijn. En tenslotte, de Titanic gaf morse aan een schip op vijf mijl afstand maar omstreeks diezelfde tijd gaf de Californiën morse seinen aan een schip dat vijf mijl van haar verwijderd was. En kreeg evenmin als de Titanic antwoord op die seinen. Hoe is het dan mogelijk dat we elkaar gezien zouden hebben? Alleen deze feiten al zouden, wanneer men ze zorgvuldig had bestudeerd, hebben moeten bewijzen dat wat de Californiën en de Titanic dan ook mochten hebben gezien, ze niet in elkaars gezichtsveld waren geweest. Maar het hof was in dit soort bewijzen niet geïnteresseerd. Wat hen bezig hield bleek toen kapitein Lord werd ondervraagd door de openbare aanklager. Hij vertelde dat de tweede stuurman van de Californiën, Stone, vlak na middernacht op wacht was gekomen. Hij gaf Stone opdracht uit te kijken naar het schip dat vlakbij lag en vroeg hem te waarschuwen wanneer ze haar koers veranderde of dichterbij kwam. Om kwart over één, terwijl hij uitrustte in de kaartenkamer op het bruggedek, deelde Stone hem via de spreekbuis mee dat hij een witte vuurpijl had zien afvuren. Toen speelde Mercy zijn troeven uit. Meneer de aanklager, is het juist dat op dat tijdstip de Titanic ten opzichte van de Californiën in zuidwestelijke positie lag? Ja, inderdaad, zuidwestelijk. En is dit ook waar, zoals deze getuige verklaart, dat het schip Waarvan we de naam niet weten, ook zuidwestelijk van de californië koerste. Dat heb ik even begrepen. Kapitein, is dat juist? Jawel. Is dan mijn veronderstelling juist dat het schip, wier naam u blijkbaar niet weet en waarvan die pijl werd afgeschoten, op het ogenblik dat die pijl werd afgeschoten, in een dusdanige positie verkeerde dat het mogelijk. ...de ik zou zijn? Nee. Dan heeft u bij mij een verkeerde indruk gewekt. Wat was de juiste positie van die vuurpijl? Die juiste positie is me nooit meegedeeld. Maar uw tweede stuurman leeft toch nog niet meer, Ja Jawel. Heeft u hem dan nooit naar de positie van die vuurpijl gevraagd? Hij heeft me gezegd dat ze in zuidwestelijke richting koerste. Maar tussen de posities zuid-zuidwest en zuidwest lag een afstand van minstens vijf mijl. En de pijl ging daar ongeveer tussendoor. Wat ik nu wil weten, meneer de aanklager, is het volgende. Blijkbaar zou de Titanic zich op dat ogenblik op een afstand van 14 of 15 mijl van dit schip hebben bevonden. 19 mijl. Zuid-zuidwest te zuiden. Ja, mij is gezegd 14 mijl. Maar goed. Laat ons aannemen dat het ergens tussen de 14 en 19 mijl was. Wat ik mij nu afvraag is of ze inderdaad de Titanic hebben gezien. Ik begrijp het. Ik wil weten of ik gelijk heb. Dat zal uw Lordship, uit de getuigenverklaringen moeten opmaken. Juist, en daarom wil ik die getuigenverklaringen ook zo duidelijk en helder mogelijk geformuleerd hebben. Hij kreeg de getuigenverklaringen voor zich zo duidelijk als maar mogelijk was. Maar hij wilde er niet naar omzien en beet zich liever vast in iets anders. De dag na het getuigenis van kapitein Lord luisterde het hof naar de verklaring van de heer Groves, derde stuurman van de Californië. Hij werd ondervraagd door de heer Rowlett van de Kamer van Koophandel. Groves stond op de brug van acht uur s'avonds tot middernacht. Hij zag het schip aankomen, kwam tot de conclusie dat het een passagiersschip was ...en meldde aan Lord, die het evenwel zelf al had gezien. Lord droeg hem op het schip te praaien met de morseland. Hij probeerde dat, maar kreeg geen antwoord. Toen kwam Lord zelf de brug op. Toen kapitein Lord de brug ook kwam, zei hij tegen me... ...dat ziet er niet uit als een passagiersschip. Ik zei tegen hem, het is er een kapitein." Toen ze stopten, gingen de lichten uit... ...en ik dacht dat ze uitgingen voor de nacht. Hoe laat gingen ze uit? Om tien voor twaalf. Mm, juist, ja. Hoe komt u aan dat tijdstip? Omdat we dan de bel eenmaal luiden voor de hondenwacht. Vervolgde het schip daarna haar koers? Voor zover ik zien kon niet. Stopte ze? Uh, ja. Was dat rond de tijd dat haar lichten blikken uit te gaan? Ja, omstreeks die tijd. Oh. De lichten die u zag, waren die aan bak of aan stuurboord? Bakboord. Den gerieve van de Landrotten zei hier opgemerkt dat de bakboordzijde van een schip de linkerkant is, als u met uw gezicht in de richting van de boeg staat. Het schip waar Groves dus naar keek koerste globaal gesproken in de richting van Europa. De Titanic koerste in de richting Amerika. Dit dus klopte, zoals alles wat Groves had verklaard, met de verklaring van Lord en bewees dat dit schip nooit de Titanic had kunnen zijn, die trouwens mijlen verder weg was. Mr. Dunlop, aanwezig namens de eigenaars van de Californiën, hamerde door op dit punt. Als de Titanic zich op 41 graden 33 minuten noorderbreedte bevond, zoals ze heeft opgegeven, en uw schip bevond zich, zoals uit het logboek blijkt, op 42 graden 5 minuten noorderbreedte, dan zou de Titanic zich ongeveer 30 mijl ten zuiden van uw schip hebben bevonden op het moment dat u stil lag. Ja, ongeveer 30 mijl. En als de Titanic ongeveer 30 mijl zuidelijk van u was, had u dan op een dergelijke afstand iets van navigatielichten kunnen zien? Nee, geen enkel. Als dat schip dat u zag, en dat zich niet meer dan vier of vijf mijl ten zuiden van u bevond, nu eens de Titanic geweest was, gelooft u dat dan? Ik zou heel graag zien dat deze getuige die vraag beantwoordt. U als ervaren zeeman, wetend wat u nu weet, zou u dan nu geloven dat het schip dat u voor passagiersschip hield en dat vuurpijlen afschoot, de Titanic is geweest? Of ik dat geloof? Ja. Van wat ik naderhand heb vernomen. Ja. Ja, dan geloof ik dat beslist. Ik beschouw mezelf alleen niet als een ervaren zeeman. Maar voor zover uw ervaring strekt, is dat uw overtuiging. Jawel, sir. Dat zou dus betekenen dat de Titanic zich niet meer dan vier of vijf mijl ten zuiden van u bevond toen de machines werden gestopt. Als zijn mening over de zaak juist is, bewijst dat alleen maar dat al dat lengte en breedte gedoe waar u zo op hamert niet nauwkeurig is. Het bewijst niets meer en niets minder. Over de nauwkeurigheid daarvan moeten wij oordelen, sir. Ik bedoel alleen maar dat wanneer zijn verklaring juist is... de cijfers fout moeten zijn. Maar u zult met mij eens zijn, meneer Groves. Dat wanneer de breedteopgaven juist zijn... uw conclusie verkeerd is. Als die positieopgaven kloppen, dan heb ik het natuurlijk mis. Als de opgaven van de posities van uw schip... ...en die van de Titanic ook maar bij benadering juist zijn? Dan volgt daar toch uit dat het schip dat u zag... ...onmogelijk de Titanic geweest kan zijn. Dan beslist niet. Maar het was al te laat. Als stuurman van de Californiën wist Groves... ...dat er geen enkele reden was om geen geloof te hechten aan de cijfers... ...die bewezen dat de schepen mijlen ver van elkaar waren geweest. Maar toch gaf hij als zijn persoonlijke mening te kennen... ...dat het schip dat hij zag... De Titanic was geweest. En in zijn eindconclusie nam Lord Mercy, president van het Hof, een hooggeplaatste rechter, expert in wilsbeschikkingen, scheidingen en admiraliteitszaken, de niet gestaafde bewering van één enkele man over en schrapte de nautische bevindingen. En niet alleen de getuigenverklaringen van de bemanning van de Californië schrapte hij. Er waren ook verklaringen van de Carpathia die de overlevenden van de Titanic had opgepikt. Op de 4 juni ondertekende kapitein Bostrom van de Carpathia een schriftelijke verklaring in New York, waarvan een gedeelte tijdens het onderzoek in Londen werd voorgelezen. Ik koerste in de opgegeven positie van de Titanic en bereikte de eerste boot vrij kort na 4 uur ochtends. Om 4 uur 20 werd het licht. Om 5 uur was het licht genoeg om de hele horizon te kunnen zien. In noordelijke richting zagen we toen twee stoomschepen op een afstand van ongeveer 7 à 8 mijl. Geen van beiden was de Californian. De Californian zag ik voor het eerst op de ochtend van de 15 april om 8 uur ochtends. Ze bevond zich toen op een afstand van 5 à 6 mijl en koerste in de richting van de Carpathia. Als de Californian de hele nacht niet meer dan 5 mijl verder lag, waarom heeft kapitein Bostron haar dan niet om 5 uur gezien? ...toen het toch licht genoeg was om de hele horizon te kunnen zien. Verder was er dan nog het getuigenis van een ander schip, de Mount Temple. De kapitein daarvan, de heer Moore, vertelde het hof dat zijn marconist het sos sein van de Titanic had opgevangen. Hij koerste meteen naar de positie die ze had opgegeven, maar toen hij daar kwam was het schip reeds gezonken. Hij verwachtte wrakstukken te zullen zien, maar er was geen spoor van te bekennen. Maar een paar mijl verderop zag je de Carpathia die rondvoer op de plaats waar ze overlevenden had opgepikt. Daar dreven ook veel vrakstukken rond. Ook aan boord van de Californiën had men dezelfde ervaring opgedaan. Ze ontdekten alleen de Mount Temple toen ze zich naar de door de Titanic opgegeven positie begaven. Hoe kwam dit? Waren de vrakstukken gedurende de nacht in de oostelijke richting afgedreven? Maar dat kon niet omdat de weg door een ijsbarrière werd versperd. Zowel de Carpathia als de Californiën konden daar later op de dag maar met moeite doorheen komen. Er is maar één verklaring mogelijk dat de positie die de Titanic via de radio opgaf en die door het Hof van Onderzoek werd aanvaard, niet juist was. En wanneer dat zo is, is de afstand tussen de Titanic en de Californiën zelfs groter geweest dan aanvankelijk werd gedacht. En dan zat er nog een ander aspect aan dit hele verhaal, waar weinig aandacht aan werd geschonken. En dat betrof dan de omvang van de schade die de Titanic had geleden. De heer Leslie Harrison van de Verenigde Koopvaardijvloot wees erop dat het lek, ook al zonk het schip daardoor, in feite maar zeer klein was. Dat lek zag eruit als een serie kleine gaten over een lengte van 200 voet maar de verzamelde oppervlakte werd geschat op een 12 vierkante voet. Dat is niet meer dan het oppervlak van een doorsnee deur. Maar daardoor drong dan ook water met zoveel kracht naar binnen dat de Titanic erdoor zonk. Maar in feite bleef het schip een bestuurbaar schip en de machines waren niet beschadigd. Dit betekent dat vrij kort na de aanvaring de Titanic nog rustig in een of andere koers had kunnen blijven varen. En als er zich een schip op een afstand tussen de vijf en acht mijl van haar zou hebben bevonden, is het alleen maar redelijk aan te nemen dat zij daarheen zou zijn gevaren. Maar dat deed ze niet, omdat er klaarblijkelijk geen ander schip in de buurt was. Ook dus zonder het laatste feit, het rapport van de Samson, is de aanklacht dat de Californiën in de buurt was en niets deed om te helpen, volkomen ongegrond. Maar de dwalingen van Mercy, en hij had er een heleboel, ...waren niet zo makkelijk te verhelpen. We nemen aan dat men aan boord van de Californiën de Titanic niet zag, beweerde hij. Maar ze zagen wel een schip dat vuurpijlen afvuurde. En ze hadden moeten proberen erachter te komen waarom. Die vuurpijlen waren, en zijn dat nog steeds, een bron van grote controverse. Mercy baseerde er zijn hele betoog op. Er zitten in de verklaringen van de verschillende getuigen enkele tegenstrijdigheden maar de waarheid is in dit geval heel eenvoudig de Titanic botste tegen de ijsberg om 11:40. uur het schip dat door de Californiën werd gezien stopte op dat ogenblik de vuurpijlen die de Titanic afvuurde waren noodzijnen de Californiën zag dus noodzijnen het aantal pijlen dat de Titanic afvuurde bedroeg acht. Aan boord van de Californiën zag men acht pijlen. Het tijdstip waarop aan boord van de Titanic die vuurpijlen werden afgevuurd, lag tussen kwart voor één en kwart voor twee. Omstreeks die tijd ook zag de Californiën de scène. Om 2.40 uur 40 rapporteerde de heer Stone aan de kapitein van het schip, dat het schip dat de pijlen had afgehuurd, was verdwenen. De Titanic ging om 2.20 uur 20 ten onder. Er is gesuggereerd dat de vuurpijlen die men op de Californiën zag, afkomstig waren van een ander schip en niet van de Titanic, maar... Er is tot nu toe geen enkel schip dat in deze theorie past. Deze omstandigheden brengen mij ertoe aan te nemen... dat men aan boord van de Californian de Titanic zag. De biograaf van Lord Mercy zegt dat hij korte feiten uit het geheel van getuigenissen nam. Dit is daar een goed voorbeeld van. De centrale figuur in dit gedeelte van het verhaal... is de tweede stuurman van de Californian, Herbert Stone... Hij had wacht van middernacht tot vier uur ochtends. Vlak voor hij naar de brug ging, wees kapitein Lort hem op het schip dat in de buurt stil lag en vroeg hem te waarschuwen wanneer het van positie veranderde, dat wil zeggen wanneer het zou wegstomen of dichterbij zou komen. Om ongeveer tien over één waarschuwde, zoals we al hebben vernomen, stoomde kapitein via de spreekbuis en vertelde hem dat hij lichten naar de hemel zag die hij voor witte vuurpijlen hield. Heer Espenel ondervroeg hem namens de Kamer van Koophandel. Wilt u mij vertellen wat u gezien heeft? Ik liep over de brug heen en weer. En toen zag ik opeens in de lucht, uh, vlak boven het schip, een witte gloed. Ik wist niet wat het was. Ik dacht aan een vallende ster of iets... U uh... wist niet wat het was? Nee. Hoe lang vaart u al? Acht jaar. U is toch de hoogte van noodzijnen? Jawel, ik weet wat dat zijn. Zag dit er als een noodzeil uit? Het was alleen een witte gloed aan de hemel. Het had van alles kunnen zijn. Ja, dat begrijp ik. Maar wat dacht u dat het was? Ik dacht helemaal niks. Tot ik met de kijker naar het schip keek en de andere zag. Hoeveel zag u er nog? Ik zag er toen nog vier. En wat waren dat? Vuurpijlen? Ze leken op vuurpijlen die in de lucht explodeerden. Kwamen die vlug naar elkaar? Met tussenpozen van drie à vier minuten. Wat dacht u dat dat waren Ik dacht dat het schip misschien in verbinding stond met een ander schip. Of mogelijk ook dat ze ons probeerde duidelijk te maken dat ze rondom in de ijsbergen zat. Dat is een mogelijkheid. Wat dacht u verder? Ik dacht ook nog aan de mogelijkheid dat ze contact zocht met een ander schip dat verder weg was. En wat zou ze dan te melden hebben? Tje, ik weet het niet. Stel de schepen zich op deze manier met elkaar in verbinding? Nee, doorgaans niet. Dan kunt u dat toch niet gedacht hebben? Bepaalt u zich tot het antwoord op de vraag? U keek naar het schip en zag dat er vijf vuurpijlen vrij kort naar elkaar werden afgeschoten. Wat dacht u op dat ogenblik dat daar de bedoeling van kon zijn? Ja, ik wist dat het een of ander soort scène waren. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar wat voor scène denkt u? Ja, ik wist dat op dat ogenblik niet. U moet proberen eerlijk te zijn. Ja, dat ben ik. Als u het probeert, dan zal het best lukken. Waarom denkt u dat die pijlen met tussenpozen van drie of vier minuten werden afgeschoten? Ik zag alleen maar witte vuurpijlen. Rapporteerde dat aan de kapitein en liet het oordeel aan hem over. Maar ze werden toch niet bij wijze van een grapje afgeschoten, is het wel? Nee. Ik wil u niet verhelen dat ik op dit moment helemaal geen goede indruk van u heb. Gelooft u dat het noodzijnen waren? Ik hield het schip scherp in de gaten. En ik zag geen enkele grond uh, voor de veronderstelling dat dit schip noodzijne afschoot. Maar u meldde het feit aan de kapitein? Ja. Wat zei hij toen? Hij vroeg me, uh, zijn het tekens van de maatschappij? En wat antwoordde u? Ik zei, ik weet het niet, maar ik geloof dat het witte vuurpijlen zijn. Toen u dat feit aan de kapitein had gemeld en zijn antwoord had gehoord, hebt u het schip toen verder geobserveerd? Jawel. En heeft hij u niet gezegd dat u hem alle nieuws en informatie moest verstrekken? Als er iets nieuws te melden viel, moest ik de stuurmansleerling hem dat laten melden. Dat is Gibson niet waar? Jawel. Opperde u misschien tegen Gibson of Gibson tegenover u dat het schip wellicht in moeilijkheden verkeerde en assistentie nodig had? Nou, ik heb gedurende die hele periode geen enkele opmerking gemaakt dat het schip in moeilijkheden zou verkeren. Kwam die mogelijkheid helemaal niet bij u op? Nou, niet nadat ik met de kapitein gesproken had. Maar wat had de kapitein al gezegd dat hij u er zo zeker van maakte dat dit schip niet in nood verkeerde? Omdat hij zo nadrukkelijk sprak over tekens van een maatschappij. Maar u wist dat het dat niet was, niet waar? Ja, ik, ik zei dat ik dat niet geloofde. U geloofde niet dat het herkenningstekens van een maatschappij waren? Ik, ik had dergelijke maatschappijzijnen nog nooit eerder gezien. Waar hield u ze dan voor? Ja, natuurlijk was mijn eerste gedachte dat het schip mogelijk in moeilijkheden zou kunnen verkeren. Maar wat daarna volgde bewees dat dit schip van ons wegvoer. Uit niets bleek dat de vuurpijlen afkomstig waren van dat schip. Dat is alles wat ik gezien heb. Het optreden van Stone als getuige is beschreven als dwars en zelfs als enigszins dwaas. Maar misschien spande hij zich wel wanhopig in om objectief en eerlijk te zijn. Het hele punt waar de ondervraging om draaide was hem ertoe te brengen te bekennen dat de vuurpijlen die hij zag afkomstig waren van de Titanic. Ja, hem ertoe te brengen te verklaren dat het andere schip de Titanic was. Hij wist heel goed dat dat niet zo was. Maar hij wilde het hof niet misleiden en was zelf stom verbaasd over wat hij had gezien. Ja, ik heb al verschillende malen gezegd dat ik vond dat die pijlen niet erg hoog gingen. Ze kwamen niet hoger dan uh, halverwege het toplicht van het schip. En ik dacht dat vuurpijlen veel hoger gingen. Ik kon alleen maar niet begrijpen waarom. Als de pijlen afkomstig waren van een schip achter dit schip, dan zouden ook de pijlen van positie moeten veranderen als dat schip van koers veranderde. En dat wijst erop dat de pijlen wel degelijk afkomstig waren van dat schip. Uh, inderdaad, hoewel ik daar geen enkel positief bewijs voor had, uh, behalve in één geval. Stone bleef heel beslist op het standpunt staan dat de pijlen geen noodsignalen waren geweest. De openbare aanklager probeerde heftig kapitein Loort ver te krijgen... dat hij toegaf dat ze dat wel waren... en dat hij derhalve er iets aan had moeten doen. Wat dacht u dat de reden was dat dit schip vuurpijlen afschoot? Ik vroeg het aan mijn tweede stuurman. Ik vroeg of het een herkenningsteken van de maatschappij was... en hij zei dat hij dat niet wist. En dat antwoord bevredigde u niet? Nee, maar ik had geen enkele reden om iets anders te denken. Dat vind ik maar vreemd. U wist toch dat het schip dat die pijlen afvuurde in een gevaarlijke positie verkeerde? Nee, sir. Dat wist ik niet. Wanneer ze bewoog, had ze wel in gevaar verkeerd. Ja, dan wel. Waarom werden die vuurpijlen afgeschoten, dacht u? Tja... We hadden vanaf half twaalf geprobeerd met de morselamp met haar in contact te komen en ze gaf geen antwoord. En dit was om kwart over één? Ja, vanaf half twaalf hadden we het met geregelde tussenpozen geprobeerd. Waarom schoot zij een vuurpijl af dat u? Ik dacht dat het een antwoord was op onze hè. Een groot aantal schepen heeft geen morselamp aan boord. Heeft u dat wel eens eerder beweerd? Dat heb ik al die tijd al beweerd. En ik heb dat van het eerste ogenblik af gedacht. Laten we dit even duidelijk vaststellen. U had de pijl gezien of u had daar in ieder geval over gehoord? Ja. En u wilde weten wat die pijl te betekenen had? Ja. En u probeerde daar via morsesijnen achter te komen? Ja. En dat lukte niet? Inderdaad. U zei dus tegen Stoon... Dat hij Gibson naar u toe moest sturen met de resultaten van die morseseinen. Ja. En ik neem aan dat u dus in de kaartenkamer bleef? Ja. En zelf deed u verder niets? Ik zelf deed verder niets. Als het geen herkenningsteken was, moet het dan geen noodzijn zijn geweest? Als het een noodzijn was geweest, zou de stuurman die wacht had me dat hebben verteld. Maar in volle zee verwacht u toch geen vuurpijlen, tenzij het noodzijnen zijn? Er zijn herkenningstekens die net uitzien als witte vuurpijlen. Ze gaan niet zo hoog en exploderen niet. Op de afstand waarop wij ons van de stomer bevonden, zouden we als het een noodzijn was geweest, de knal gehoord hebben. Hoe groot was die afstand? Ongeveer 4 of 5 mijl. De betekenis hiervan werd nooit geheel onderkend of werd zelfs opzettelijk verwaarloosd. In zijn officiële rapport maakte Lord Mercy een lijst op van reddingsmiddelen die aan boord van de Titanic aanwezig waren. Het laatste onderdeel daarvan is noodzeilen. Er waren overeenkomstig de reglementen aan boord, 36 speciale buurpijlen en twaalf gewone vuurpijlen. Speciale vuurpijlen. De heer Leitholler, tweede stuurman van de Titanic, had aan het hof uitgelegd wat die speciale vuurpijlen waren. Die pijl explodeert op grote hoogte en zaait als het ware een, een regen van sterren uit. Ze worden in een soort metalen koker op de reling geplaatst en afgeschoten met een detonator die ten gevolge van een explosie ...de pijl honderden voeten omhoog stuwt. Uh, het is eigenlijk een soort tijdbom. Een soort tijdbom. In wezen kwam het erop neer dat de voornaamste functie van een noodsein is... ...het maken van zoveel mogelijk lawaai. Zoveel lawaai dat het onmogelijk was het op een rustige kalme nacht... ...niet te horen op een afstand van vijf mijl. Als het schip waar de Californië naar uitkeek deze zeilen had gebruikt... ...zou iedereen die hebben gehoord. Lord, Groves, Stone, de uitkijk, de hele bemanning. Maar als het geen noodzijnen waren, wat waren het dan wel? In een onlangs in zijn woning in Noord-Ierland opgenomen interview... ...besprak kapitein Alec Kane, een kennis van kapitein Lord, deze kwestie. Ja, er werden in die tijd vrij veel vuurpijlen afgevuurd. Maar iedereen wist toen ook dat dat in die tijd onder zeelieden gebruikelijk was... Vooral bij de koopvaardij Alle scheepvaartmaatschappijen hadden eigen vuurpijlen en men beweerde dat twee lijnschepen die elkaar op het Atlantische Oceaan tegenkwamen, alleen aan die signalen elkaar herkenden. Het is dus heel goed mogelijk dat de pijlen die Stone gezien had, toch maatschappijtekens waren. Maar het hof dat die vuurpijlen niet had gezien, had niettemin beslist wat het wel waren en de heren Scanlon en Mercy trokken, en niet erg zachtzinnig... nogal van leer tegen de tweede stuurman Stone. Bedoelt u tegenover meneer de president te verklaren... niet te weten dat vuurpijlen die met regelmatige tussenpozen worden afgevuurd... de gebruikelijke methode is om s'nachts noodzijlen te geven? Ja, dat gebeurt altijd, voor zover ik weet. En is dat dan niet precies wat er gebeurde? Als dat schip na het afvuren van de pijlen in dezelfde positie was geweest. Nee, dergelijke lange antwoorden moet u niet geven. Is het niet zo dat er precies gebeurde als men u had geleerd dat er in nood gebeuren zou? Nee. Denk goed na voor u antwoord geeft. U heeft mij zo even verteld dat er gebeurde wat er doorgaans gebeurt bij het geven van noodzijnen. Dat zei u toch? Ja. En is dat dus waar? Waar is dat dergelijke pijlen ook als zijn worden gebruikt? En die had u dus van dat schip gezien? Een schip dat in nood verkeert koers niet van u af, sir. Je zou zo denken dat dit toch een afdoende antwoord was. De Titanic veranderde niet van koers nadat ze haar signalen had afgevuurd. Ze zonk op dezelfde plaats. Toen u om twaalf uur op wacht kwam, lag het schip stil? Ja. En ze bleef stil liggen tot zo'n twee uur haar positie veranderde? Nee, ze lag niet stil. Ze begon te bewegen op het moment dat ik de eerste vuurpijl zag. Tot die tijd lag ze stil. Hoe laat meldde u aan de kapitein dat ze van u afkoerste? Om tien over één. Ik meldde de kapitein dat ze haar koers veranderde. Maar dat was precies hetzelfde. Maar van koers veranderen betekent het toch niet dat ze van u afvoer... Ik begrijp niet hoe twee schepen hun koers kunnen veranderen als ze stil liggen. U hoeft hier niet verder op in te gaan. Goed, sir. Het werd allemaal nogal onplezierig. Verder gaan zou betekenen dat de hele theorie van het hof als een kaartenhuis in elkaar zakte. De heer Dunlop, namens de eigenaars van de Californiën, probeerde wat hij kon om die theorie omver te werpen in zijn onderhoud met de eerste stuurman, de heer Stuart. Is de positie... Die u in het logboek opgaf bij het zoeken naar de reddingboten van de Titanic nauwkeurig. 41 graden, 33 minuten noorderbreedte, 50 graden, 1 minuut westerlengte. Jawel. Op die positie vond u de wrakstukken. Jawel. Hoe groot was de afstand tussen de wrakstukken en de plaats waar u de vorige avond de machines had gestopt? Ongeveer 30 minuut. Aannemende dat de Titanic op de ijsberg stootte. In de positie die is opgegeven door de Virginian. Hoe groot was de afstand dan? Ja, ongeveer 19 à 20 mijl. Hm. Zou de Titanic, aannemende dat ze zich op een van de beide posities bevond, door iemand aan boord van uw schip gezien kunnen worden? Nee. Gelooft u dat haar signalen uit die positie konden worden gezien? Ik geloof het niet, sir. Ik kom van dit alles niet onder de indruk. Het berust allemaal op de veronderstelling dat de cijfers juist zijn. De andere getuigenissen zijn voor mij van veel meer belang. Maar ik wil u nergens van afhouden. U heeft de opmerkingen van de president gehoord. Heeft u enige reden om te twijfelen aan de opgegeven posities? Geen enkele, sir. Een van de vorige getuigen heeft verklaard in antwoord op een vraag... dat hij ervan overtuigd was dat het de Titanic was. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen te verklaren dat dat ook mijn gedachte is. Maar misschien kunt u mijn mening veranderen. Ik hoop daarin te slagen, sir. Meneer Stuart, heeft u zich een mening gevormd? Heeft u er ooit over nagedacht of het schip dat die scène afvuurde de Titanic was of niet? Ik geloof niet dat ze het geweest kan zijn, sir. Hoe oh, nee? Nee, ik geloof niet dat ze het was, sir. Gelooft u dat het toch de Titanic geweest kan zijn? Ik geloof dat er, als het de Titanic was geweest, daarover geen enkele twijfel had kunnen bestaan. Gelooft u dat het de Titanic geweest kan zijn? Nee, sir. Heeft u ooit ontdekt welk schip het dan wel was, als het de Titanic niet was? Nee, sir. Heeft iemand dat ooit ontdekt? Nee, sir. Gelooft u ook niet dat als een schip signalen gaf, dat we daar dan toch wel eens iets van zouden hebben gehoord? Dat kan misschien nog komen, sir. Ja, dat weet ik. Maar tot nu toe is dat nog niet gebeurd, hè? En het is al een maand geleden. Er zijn sindsdien vijftig jaar voorbij gegaan en pas sinds kort hebben we iets gehoord over de Samson. Zij kan het schip zijn geweest dat de uiteindelijk zag. Het is vrijwel zeker dat zij de Titanic heeft gezien. En er is geen enkele reden om eraan te twijfelen dat het schip dat door de Californiën werd opgemerkt, op dezelfde manier op de een of andere dag aan het licht zal komen. Omdat niet tegenstaande alle toevalligheden die zich die nacht voordeden, omstandigheden waaruit Mercy verkeerde conclusies trok, er geen enkele twijfel aan kan bestaan dat wat de Californiën en de Titanic dan ook voor schip mogen hebben gezien, ze elkaar beslist niet hebben gezien. Het duidelijkste bewijs daarvoor is niet afkomstig van de Californiën, maar van de Titanic en stelt de hele aanklacht tegen kapitein Lord op losse schroeven. Want wanneer hij de Titanic en haar signalen al had gezien, hoe had hij dan kunnen weten in welke toestand zij verkeerde? Nou beweren zijn kritiekasters dat hij dat via zijn radio had kunnen nagaan. Maar waarom zou hij dat doen? als ze geen enkele reden had te veronderstellen dat de Titanic of enig ander schip in nood verkeerde. De goede man was geen helderziende. Hij wist niet wat al die kritikasters nu weten, namelijk dat op twintig mijl afstand de Titanic in nood verkeerde. Maar, zeggen ze, als hij een schip dat dichter in de buurt lag had opgeroepen, dan zou ze hem dat mogelijk hebben kunnen vertellen. In zijn antwoord aan de heer Scanlon ging Lord daarop nader in. Zijn marconist was van die ochtend half acht in dienst geweest. Hoe laat was zijn dienst afgelopen? Om elf uur zondagavond, toen hij zijn laatste bericht had verzonden. Als u in onzekerheid verkeerde over de naam van het schip en de betekenis van de zeilen, had u dan de hulp van uw marconist niet kunnen inroepen? Wanneer dan? Om één uur, s ochtends? Ja. We hadden dat schip gezien, het schip dat die pijlen afschoot. Toen we ons laatste bericht naar de Titanic zonden... en ik was er zeker van dat dat schip de Titanic niet was... zei mijn marconist bovendien dat hij geen contact had gehad met andere schepen. Ik trok daaruit de conclusie dat dat schip geen radio aan boord had. Een zeer redelijke conclusie. Hij had het met morsesijnen geprobeerd en geen antwoord gekregen. Zijn marconist had niets van haar gehoord... En dus had ze waarschijnlijk geen radio. Om tien over één koerste ze weg, nadat ze een paar pijlen had afgevuurd die niet verder dan de top van de mast kwamen. Wat had hij moeten doen? Achter haar aangaan? Hoe ver dan? Kapitein Kane zegt het heel bondig. Ik zou zo zeggen dat er niet te verwijten valt. Hij was de enige van de hele troep die iets deed dat de moeite waard was. Hij stopte aan de rand van het ijsveld en stuurde naar alle schepen bericht dat de gevaar verkeerde. Wat had hij nog meer kunnen doen? Hoe meer u de feiten in schouw neemt, in het bijzonder dan de koers van de schepen, hoe onbegrijpelijker het oordeel van het hof wordt. Hoe kwamen ze aan het oordeel? Kapitein Lord had er zijn eigen mening over. In een persoonlijk onderhoud, vlak voor hij stierf werd hem gevraagd wat voor indruk Murphy op hem had gemaakt. In één woord, vijandig. Hij had zijn oordeel al gevormd voor hij met het onderzoek begon. Maar dat is mijn persoonlijke mening. U had dus het gevoel dat die sfeer in het hof heerste. Zo was de sfeer van begin tot einde. Sir Rufus Isaacs had dezelfde mening. Ik geloof niet dat Lord Mercy als Sir Rufus... nog wel wilde luisteren naar andere feiten. Ze wisten alles al en... Zo hadden hun mening al gevormd. Zo denk ik erover. Ze ontzegden hem zelfs zijn wettelijke rechten als getuige voor het hof. Zoals werd duidelijk gemaakt door de heer Dunlop. De eerste stap die er tijdens een dergelijk onderzoek wordt gezet... is inlichtingen te geven aan die mensen... die gedrag voor het hof in opspraak kan worden gebracht. Dat gebeurde met kapitein Lord niet. Hij kwam hier de 14e mei. En legde zijn verklaring af. Er werd toen geen aanklacht tegen hem ingediend. Er was geen enkele aanwijzing dat er een aanklacht zou worden ingediend. Hij kwam hier enkel en alleen als getuige. Niet als verdachte. En hij wilde het hof alle mogelijke hulp geven. Pas op de 14 juni, een maand nadat kapitein Lord als getuige was gehoord, volgde er een procedure die het mogelijk maakte kapitein Lord te laken. Uit deze feiten blijkt toch wel duidelijk dat kapitein Lord hier niet is behandeld volgens de principes waarop ons recht stoelt. Die onrechtvaardigheid is nooit hersteld. Iedere poging van kapitein Lord om opnieuw gehoord te worden, ten einde zijn naam te zuiveren van het smet die erop kleefde, werd getorpedeerd door de openbare aanklager. Na een poosje gaf kapitein Lord zijn poging op. Als gevolg van het Mercy-rapport moest hij zijn ontslag nemen bij de maatschappij, maar niemand die hem kende geloofde wat er van hem werd beweerd. Hij kreeg dan ook vrijwel onmiddellijk een aanstelling bij een andere maatschappij. Hij stond daar in hoog aanzien en werd kapitein op al hun nieuwe schepen. In 1927 ging kapitein Lord met pensioen. Tot 1956 hoorde men niets over hem. Maar in dat jaar verscheen het boek A Night to Remember. Een nacht om nooit te vergeten. waarin hij niet alleen wordt beschreven als de man zoals het Mercy-rapport hem had afgeschilderd. maar die hem nog verder incrimineerde. door hem woorden in de mond te leggen die hij nooit had gezegd. en die precies het tegenovergestelde waren van wat hij had beweerd. Toen hij hoorde dat dit boek verfilmd zou worden. besloot hij zich opnieuw van zijn blaam te zuiveren. Hij ging naar de Verenigde Koopvaardijvloot. en vroeg om hulp. Vier jaar lang werkte hij heel nauw samen met Leslie Harrison, de secretaris. Ik acht de kapitein Lord een absoluut integer mens. En ik geloof niet dat ik niet veel zeg. Het is tevens zonneklaar dat hij een goed kapitein was. Ik heb hem nooit een kwaad woord horen spreken over wie dan ook van zijn bemanning en hij stond vrij filosofisch tegenover het hele ongelukkige toeval. Maar eenmaal hoorde ik hem zeggen dat het een hard gelach was. Iedereen die met hem samenwerkte wist dat het onmogelijk was dat hij schuldig was aan dat wat hem te lasten werd gelegd. Kapitein Lord stierf in januari 1962. Er wordt vaak beweerd dat het geen zin heeft al die feiten na 50 jaar nog eens opnieuw na te gaan. Maar hoewel kapitein Lord dood is, leeft zijn naam voort. De geschiedenis van de Titanic blijft boeien en fascineren tijdschriftartikelen, radio en televisie, en al die media, wordt er vaak kwaadwillend gesproken over een man die alleen maar strikt eerlijk was. Het is nu tijd om dat eens en vooral recht te zetten. U hebt geluisterd naar Het andere schip een documentair hoorspel over het vergaan van de Titanic door Arthur Swinson en Stanley Williamson in de vertaling van Mia Steinebach. De rolverdeling was als volgt. Hendrik Naas, eerste stuurman van het Noorse vrachtschip Samson, Harry Bronk, De openbare aanklager van het tribunaal, Sir Rufus Isaacs, ring van Noppen. Lord Mercy, Belast met de leiding van het officiële Engelse onderzoek van de ramp van de Titanic, Constant van Kerkhoven. Kapitein Loeb, gezagvoerder van de Californiën, Johan de Sla. Frederick Fleet, uitkijk op de Titanic, Joe Fischer Senior. Scanlon, vertegenwoordiger van de vakvereniging van zeelieden, Huip Oerizand. Baksel, vierde stuurman van de Titanic, Jan Borkus. Esquit, Lid van het tribunaal, Frans Somers. Rose, derde stuurman van de Californiën, Jan van Koeren. Rowlett, lid van de Kamer van Koophandel, Willy Ruijs. Dunlap, vertegenwoordiger van de eigenaars van de Californiën, Han Keuny. Boston, kapitein van de Carpathia, Frans Kokshoeren. Leslie Havisham, van de Verenigde Koopvaardijvloot, Maarten kaptein; Herbert Stone, Tweede stuurman van de Californiën, Herman van Eden. Espino, van de Kamer van Koophandel, Jan Wechter. Lightoller, tweede stuurman van de Titanic, Louis Bongers. Kapitein Kane, een kennis van kapitein Lord, Jos van Turenhout. Stuart, eerste stuurman van de Californiën, Tony Foletta. De verteller was Bert Dextra, die tevens de regie voerde.